11 uur na wel met het NOS-journaal. De 42-jarige verdachte van een fatale steekpartij in een basisschool in Rotterdam... is door België uitgeleverd aan Nederland. In juni kreeg hij ruzie met zijn ex-vriendin in de Augustineschool. Hij probeerde haar neer te steken, maar doodde toen een andere vrouw... die tussen beiden probeerde te komen. De ex-vriendin raakte gewond. De man verdween spoorloos tot hij twee weken geleden... toevallig in Antwerpen werd opgepakt voor een ander misdrijf. De Amerikaanse bioscoopschutter James Holmes is officieel aangeklaagd. Hij wordt verdacht van 142 misdaden, 12 moorden met voorbedachte raden... en 130 pogingen tot moord in een van de ergste schietpartijen... uit de Amerikaanse geschiedenis. De ex-student van 24 schoot 10 dagen geleden in een bioscoop bij Denver... willekeurig om zich heen en doodde toen 12 mensen en verwondde er 58... Het Syrische regeringsleger heeft gisteren met tanks... een convooi van VN-waarnemers beschoten. Volgens VN-topman Ban Ki-moon vielen er geen slachtoffers... doordat de VN'ers in gepantserde voertuigen zaten. In het convooi zat ook het hoofd van de waarnemersmissie. In Afghanistan zijn honderden miljoenen dollars... Amerikaans belastinggeld verspild aan slecht georganiseerde projecten. Dat schrijft de Amerikaanse ombudsman John Sopko in een rapport. Volgens hem is bijna 400 miljoen dollar aan investeringen verloren gegaan door zwakke planning, coördinatie en uitvoering. En ook is de corruptie in Afghanistan een groot probleem. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is het niet eens met de kritiek. Uit het rapport blijkt een duidelijk gebrek aan kennis over de Amerikaanse aanpak, zo reageert het Pentagon. In de voormalige Bon Futuro-gevangenis op Curaçao... is een man van 36 doodgeschoten. De dader was een andere gevangene. Het slachtoffer zat een straf van 40 jaar uit voor moord... en waarvoor de schutter vast zat, is onduidelijk. Hij en een mogelijke helper zijn aangehouden. Hoe de dader aan zijn wapen kwam, is nog niet bekend. In 2010 werden in de cellen van de gevangenis op Curaçao... wapens, telefoons en drugs gevonden. Daarop besloot de directie om bezoekers van de gevangenis... strenger te controleren. Steeds meer mensen verdienen wat bij door hun kamer of hun hele appartement te verhuren aan toeristen. Vooral in Amsterdam hebben veel particulieren hun kamer of appartement op een verhuurssite gezet. Volgens een van de grootste sites staat Amsterdam in de top 10 van populaire bestemmingen in de wereld. Bezoekers hebben de keuze uit meer dan 2300 slaapplaatsen, een groei van 600 procent in een jaar tijd. De woningcorporaties zijn er niet blij mee en geven geen toestemming. Wij verhuren woningen tegen een lage huurprijs om huren sociaal te houden... en we vinden het onjuist dat mensen daar geld aan verdienen... zegt een grote woningcorporatie in Amsterdam. Er zijn al huurders uit hun woning gezet... vanwege onderverhuur tijdens de vakantie. In Amsterdam is na een politieachtervolging een verdachte zwaar gewond geraakt. De man van 28 was op de vlucht geslagen... toen agenten hem in Amsterdam-Zuid wilden arresteren... in verband met een onderzoek... De achtervolging eindigde op de burgemeester Straalmanweg, waar de man met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal reed. Het duurde anderhalf uur voor de brandweer de man uit de auto kon bevrijden. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie juist heeft gehandeld bij de achtervolging. Het is onzeker of de Saoedische Judoka. Shakerhani meedoet aan de Olympische Spelen. Haar vader dreigt haar terug te trekken... als ze tijdens de wedstrijd geen hoofddoekje mag dragen. Volgens een Saoedische sportofficial... moeten vrouwen zich aan de islamitische kledingvoorschriften houden... maar volgens de Internationale Judo-Federatie... is het dragen van een hoofddoek strijdig... met de principes en de geest van de judosport... en bovendien gevaarlijk. Het IOC en Saoedische officials zijn nu in overleg. en De eerste wedstrijd van de judoka is vrijdag. En op de Olympische Spelen is opnieuw een sporter weggestuurd... vanwege een Twitterbericht. Het is de Zwitserse voetballer Michel Morganella. Hij is uit de selectie gezet omdat hij had getwitterd... dat hij alle Koreanen kapot wilde slaan... omdat het volgens hem allemaal Mongolen zijn. Hij stuurde het bericht gisteren... nadat Zwitserland had verloren van Zuid-Korea. Vorige week werd een Griekse atleet weggestuurd naar racistische tweets. Zij klaagde over de vele Afrikanen in Griekenland... en sprak haar steun uit voor een extreemrechtse partij. De Nederlandse hockeymannen zijn het Olympisch toernooi begonnen met een moeizame overwinning. Tegen India werd het 3-2. Morgenochtend spelen de Oranje Hockeyers tegen België. Het tennisdubbel Robin Hazen jean julien Royer is in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld door het Indiase duo Pais Vardan. Er zitten nu geen Nederlanders meer in het Olympische tennistoernooi. Het weer, vannacht in het Binnenland droog, het koelt af tot zo'n 11 graden. Morgen overdag vanuit het zuiden bewolking met lichte regen. Het wordt van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Woensdag 25 graden, met eerst veel zon, maar aan het eind van de dag volgen onweersbuien. Na woensdag wordt het wisselvalliger en daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Deze week Elektronica Voordeel bij Weekend.nl Met kortingen tot wel 250 euro op heel veel elektronica. Zoals televisies, tablets, koffiemachines en koelkasten. Vandaag besteld morgen in huis. Doe jezelf een plezier, eerst Weekend.nl. Hallo Jumbo, dit is Guido Wijers. En bij mij in de hoek zit echt een top Jumbo, waar het altijd super gezellig is. Maar waar ik nou zo pissig van word, is dat die tent nog steeds vol ligt met van die plofkippen. Plof Kom! Op jumbo, de uit met die plofkip en zorg dat de kippen ook weer een beetje kunnen lachen. Kijk op wakkerdier.nl. E-matching, online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Goedenacht, Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Eerder dit jaar mocht ik Andrew Feinstein interviewen. Een Zuid-Afrikaanse onderzoeksjournalist die een dik boek schreef over de internationale wapenhandel. Ik hield daar minstens één wijsheid aan over. De internationale wapenhandel is de goorste, dodelijkste en corruptste vorm van zaken doen die er bestaat. Met een verrotte invloed tot in de hoogste politieke kringen van de grootste landen van de wereld. Het hoeft dus niet te verbazen dat die grootste landen... de Verenigde Staten, Rusland en China... na vier weken onderhandelen een VN-verdrag... ter regulering van de wapenhandel hebben laten ontploffen. Maar dat is wel letterlijk een bloody shame. Goedenavond en welkom bij deze aflevering van Met het Oog op Morgen op maandag. Hebt u de ziekte van Pompe of die van fabrie? Ik hoop het niet voor u, want als het aan een adviescommissie van de regering ligt... u hebt het kunnen horen vandaag, dan krijgt u dan straks uw peperdure medicijnen niet meer vergoed. Waarmee de moeilijke ethische discussie over de zorgkosten volop op gang is gekomen. Straks een gesprek met een patiënt en een deskundige. Noord-India werd dit weekende getroffen door een enorme stroomstoring. En daar hebben dan meteen ruim 300 miljoen mensen last van. Dat heb je al gauw in India. Maar hebben ze daar eigenlijk wel een goed stroomnet? En Erik Swinkels schoot zes keer Olympische kleedijven uit de lucht. Het levende hem één keer zilver op. Straks hoort u zijn verhaal. En ook om vijf voor twaalf het vervolg van dat van ex-Italië-correspondent Bas Mesters... over zijn terugkeer in Nederland. Dat dan allemaal na een overzicht van de krant van morgen en het nieuws van vandaag. Maandag 30 juli. Het Syrische regeringsleger heeft gisteren met tanks een convoy van VN-waarnemers beschoten. Dat zei secretaris-generaal Ban Ki Moon vanavond. convoy tanks. Fortunately injuries. Geen gewonden dus. De VN-topman zei verder nogmaals dat hij zich zorgen maakte om de strijd in de grootste stad van Syrië, Aleppo. Ik ben extreem bezorgd over de impact van schelling en gebruik van andere geweren op burgers in Aleppo. Deze BBC-correspondent ondervond dat aan de lijven. Rebels have now moved up because the government has been trying to push into this area. It's a very confused situation. Volgens Banky Moon worden er elke dag burgers gedood en elke dag vluchten mensen het land uit. Each day. More Syrians are killed or forced to flee their homes or their country. Een van de vluchtelingenkampen waar ze terechtkomen ligt in Jordanië bij de grensstad Ramta. Daar is nu plek voor 10.000 vluchtelingen. Dat aantal zal snel zijn bereikt, zegt de vluchtelingenorganisatie van de VN. It's a big camp at the moment for 10.000, but if we receive 2.000 a night, then that's filled up within a week. En bovendien is er een geldtekort bij die VN-organisatie. Water kost money, health services cost money And we just don't have the money to deal with such a big population at the moment. De vluchtelingenorganisatie heeft de VN lidstaten gevraagd om 60 miljoen euro en tot nu toe is de helft van dat geld toegezegd. Medicijnen voor patiënten met een zeldzame ziekte... die honderdduizenden euro's per therapie kosten. Ik, ik had het er al over. Ze staan sinds gisteren ter discussie. Het College voor Zorgverzekeringen wil de vergoeding... voor een aantal dure medicijnen tegen onder meer de ziekte van pompen stopzetten. Wat ouders met een kind dat pompen heeft ervan vinden, laat zich raden. Dat mag niet gestopt worden. Ze hebben Als het allemaal mee zit en als het, als het medicijn zijn werk blijft doen... voor onze kinderen, hebben ze nog een heel leven voor zich. Want zonder medicijn zal de gezondheid van hun kind volgens de moeder snel achteruit gaan. En dan zouden ze met een jaar of zeven in een rolstoel terechtkomen. Met een jaar of dertien, uh, veertien aan een beademing. En dan hoef je maar een flinke longontsteking te krijgen, wat heel snel gebeurt. En dan ben je weg. De SP is het met de ouders eens. Ik denk dat we niet moeten zeggen tegen patiënten in Nederland... u bent te duur en daarom krijg je geen behandeling. Dus ik ga de minister vragen hier afstand van te nemen. De Partij van de Arbeid weet het nog niet en vindt het tijd voor een goede discussie. Nou, ik denk in zijn algemeenheid, want dat geldt niet alleen voor medicijnen. Het geldt ook voor bepaalde behandelwijzes. Ja, waar op een gegeven moment de vraag aan de orde komt: van ja, je kunt die behandeling dan wel doen. maar hoeveel kost het en wat voegt het toe? Hoeveel levensjaren krijg je nog? Een ethische discussie. Zometeen geven we in het oog een eerste aanzetje daartoe. En dan. Pussy Riot in Rusland. Het proces tegen leden van deze vrouwenrockband is begonnen. Ze worden beschuldigd van bedreiging en belediging van de president en de Russisch-Orthodoxe Kerk. Volgens velen is het een politiek proces en daarom werd er bij de rechtbank tegen gedemonstreerd. Volgens de man van een van de bandleden wordt zijn vrouw vervolgd in opdracht van president Poetin. Hij denkt dat Poetin zich heeft verkeken op de weerstand die het proces oproept. En mocht u erg benieuwd zijn naar hoe Pussy Riot klinkt, turn up. En dat was het nieuws vandaag op Radio en TV. Maar daar gaan we nog iets aan toevoegen, want in Centennial... in de buurt van Denver, Colorado, is vanmiddag de man officieel aangeklaagd... die tien dagen terug twaalf mensen neerschoot in een bioscoop. De 24-jarige verdachte was al een keer eerder voor de rechter verschenen... maar toen leek hij verdoofd en deed hij zijn mond niet open. Elko Bos van Roosentaal in Washington, goedenavond. Goedenavond. Was dat anders vandaag? Nou, dat hebben we niet kunnen zien, althans ik niet. Er waren geen camera's in de rechtszaal in tegenstelling tot de vorige keer. Er zaten wel verslaggevers uh, in de zaal erbij... en die vertelden dat hij er wat gezonder bij zat dan vorige week. Hij had nu aandacht voor de rechter. Hij leek te luisteren en hij sprak ook, dat wil zeggen, wel geteld één woord, yes op een uh, procedurele vraag. Maar die ene keer uh, vorige week was dus de laatste keer... vooralsnog dat de Amerikanen hem ook te zien kregen. Ja. Nou hoorden we net in het nieuws dat het OM wel gesproken heeft... en een aanklacht van 142 punten heeft uh, uh, voorgelegd. Dat is heel veel, hè? Ja, dat is niet mis. Er staan zelfs 24 aanklachten van moord in. Dat is gek, want hij wordt verdacht van maar 12 moorden en hmm. niet 24. Maar de wet in Colorado staat een soort dubbele aanklacht toe... waarbij iemand zowel wordt verdacht van een zorgvuldig geplande moord... Hè, want deze jongen dacht alles van tevoren uit, lijkt het als van wat dan heet moord met grote onverschilligheid ten opzichte van menselijk leven. Namelijk hmm. dat wild om zich heen schieten in de bioscoop. Dus op die manier kan je twee keer eigenlijk worden aangeklaagd voor een moord. Ze hebben de aanklacht echt zo streng mogelijk gemaakt. Ook poging tot moord op al die andere mensen in de bioscoop, bezit van explosieven enzovoort. Ja, dan kom je kennelijk tot 142 punten. Het is niet mis. Nee. Nou, nou lijkt me eerlijk gezegd bij dit proces de schuldvraag nauwelijks een punt. Wat, wat gaat de verdediging doen, denk je? Nou ja, de verdediging wil eh, vermoedelijk voorkomen eh, dat deze jongen eh, de doodstraf krijgt. Eh, ze zullen waarschijnlijk eh, kijken of ze hem ontoerekeningsvatbaar onto kunnen laten verklaren. Het probleem daarbij is natuurlijk dat, eh, voor zover bekend in elk geval, deze jongen eh, maanden van tevoren mogelijk al alles heeft eh, uitgedacht. Dat zou blijken uit een notitieboek met aantekeningen eh, dat naar zijn psychiater is gestuurd. Ja, als iemand maanden van tevoren hieraan begint aan de voorbereidingen, ja, dan is het... Uh, moeilijk om vast te, vol te houden dat die ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Maar goed, ik loop nu wel erg vooruit op die ja, zaak natuurlijk. Uiteraard. Want eerst moet de verdediging beslissen... of ze inderdaad die, die, koers, uh, die koers in willen slaan. Ja, je was vast niet de enige journalist daar vandaag. Nou ja, ik was er zelf uh, natuurlijk niet, maar uh, okay, ik, nee, ik, ik, nee, ik, ik ben weer in Washington. <laughs> ja, uh, ja. Nee, er is natuurlijk Sorry. heel veel Amerikaanse pers. Uh, um, die mochten, de camera's mochten dus niet in de rechtszaal, maar de zaak blijft de gemoederen enorm bezighouden. Alle slachtoffers hebben twee weken na de, de schietpartij een gezicht, een levensbeschrijving ook gekregen. Daar kwam gisteren nog het verhaal bij van Ashley Moser. Zij verloor haar zesjarige dochter bij de schietpartij, raakte zelf gewond, was hoogzwanger en heeft nu een miskwam gehad. Een tragisch verhaal. Hmm. Een verhaal dat je misschien ook eigenlijk wel privé wilt houden, maar ja, hier is dat een verhaal dat al snel in alle kranten staat. Vandaag ja. dus. Ja. Uh, wat is de verwachting? Hoe lang gaat dat proces duren? Nou, in november is er wat een uh, preliminary hearing heet. Dat wil zeggen, dan kijken ze of er voldoende grond is voor vervolging. Nou, neem maar aan dat die grond er is. Daarna zal duidelijk worden hoe lang het duurt. Dat weten we nu nog niet. Maar vorige week al zei de aanklager er rekening mee te houden... dat het nog wel een, uh, een jaar kon duren. Dus het zal nog uh, een poos uh, duren. En tot die tijd uh, blijft Holmes uiteraard vastzitten daar in Colorado. Dankjewel, Elko Bos van Roosenthal. Goed, die uitslag dus nog niet in de krant van morgen... maar wel ander nieuws gelezen door Martijn Nijhuis. Goed dat er nu een discussie op gang komt over dure medicijnen, vindt de Telegraaf. Het College van Zorgverzekeringen stelt dus voor... om bepaalde medicijnen voor zeldzame ziekten niet meer te vergoeden omdat de kosten hoog zijn en de gezondheidswinst beperkt. Dat is nogal wat, schrijft de krant in het commentaar. Want het raakt aan de kern van de solidariteit die in de zorgverzekeringen zit. Maar er moet toch echt iets gebeuren. Want er wordt steeds vaker een beroep gedaan op zorg... waardoor de kosten blijven stijgen. En dus moet er nu wel worden bekeken wat we nog wel samen willen betalen en wat niet. Het wordt een pijnlijke, maar niet te vermijden discussie, schrijft de Telegraaf. Bij trouw denken ze er net zo over. Die krant schrijft... In de toekomst kunnen mensen voor hun zorgkosten... niet meer vanzelfsprekend terecht bij de solidaire gemeenschap. Linksom of rechtsom moeten ze zelf gaan meebetalen. Dat is een pijnlijke boodschap, maar wel een realistische, staat in het commentaar. De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt is ook slecht nieuws voor Duitsland. Want een kwart van de leegstaande kantoren is eigendom van Duitse investeerders, schrijft de Volkskrant. Die heeft voor het eerst in kaart gebracht van wie al die leegstaande gebouwen zijn. En in het rijtje met eigenaars staan veel Duitse beleggingsfondsen. Die hebben net als veel andere inschattingsfouten gemaakt. Ze wilden snel geld verdienen. De fondsen dachten, ik hou het pand tien jaar vast, de huur en daarna verkoop ik het met winst. Maar dat kan helemaal niet, want een kantoorpand gaat minder lang mee dan een ander bakstenengebouw. Dus als de beleggers het kantoorpand na tien jaar willen verkopen... dan moeten ze het eerst voor veel geld renoveren. De opname van het Wilhelmus, die wordt gebruikt op de Olympische Spelen... zit vol met fouten. Dat meldt het Nederlandse Dagblad. In de Olympische versie worden andere akkoorden gebruikt dan normaal. Nederlandse muzikanten vinden die nieuwe Olympische versie... maar amateuristisch klinken. Oké, okay, zeggen ze, je kunt soms best een beetje sjommelen... door zogeheten kwint- en octaafparallellen te gebruiken. Dat gebeurt in de popmuziek ook... Maar bij het Wilhelmus kan dat niet. Want dan klinkt het meteen heel anders. De organisatie van de Spelen heeft trouwens... voor elk van de 205 volksliederen een nieuw arrangement laten componeren. Dat precies anderhalve minuut duurt. Een orkest van 36 man was zes dagen bezig... met het opnemen van al die volksliederen. In Spits gaat het over de site slachtofferwijzer.nl... die onlangs werd gelanceerd. De site van het Fonds Slachtofferhulp is een groot succes. De krant heeft het zelfs over een stormloop... In twee maanden tijd is de site al meer dan 100.000 keer bezocht. Op de website staat waar mensen terecht kunnen voor hulp of informatie. Vooral slachtoffers van geweld en diefstal zoeken er naar hulp... die ze anders niet zouden krijgen. Ook veel slachtoffers van seksueel geweld gebruiken de site. Ze durven vaak geen aangifte te doen... maar gaan dus wel op zoek naar hulp via de computer. Volgens de Telegraaf zijn duizenden ouders hun geld en hun oppas kwijt. De oorzaak? Twee van de grootste gastouderbureaus zijn failliet... Het zijn de bureaus Flexmoeders en Mr. Nozy die vooral klanten in de Randstad hadden. Mensen die in hun eigen huis of dat van een ander op kinderen passen... zijn verplicht om zich in te schrijven bij zo'n bemiddelingsorganisatie. Volgens de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang... staan er nog meer van die bureaus op omvallen. Want steeds meer ouders haken af... omdat ze door de bezuinigingen meer zelf moeten betalen. Door het faillissement van de twee grote bureaus... kunnen veel ouders dus fluiten naar het geld dat ze al hebben betaald en gastouders kunnen fluiten naar hun salaris. Het treurige verhaal leidt tot een mooie telegraafkop. Ouders, kind van de rekening. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Night. He could tell I was fading, and somehow fighting against the light. And every day when I open my eyes, I see unwanted funerals. Maybe I'll be buried alive, but I've never seen you so beautiful. We'll die for the faith, and we call it triumph of the will. All the theories in my own head fragment and bump into themselves. All right, instead of taking a walk, instead of sixes, I see twelves. Oh, Harkert heette deze zanger een Brit in hij zong Visit from the Dead Dog. Tussen de 2 en de 7 ton per jaar per patiënt kost het... behandeling van mensen die aan de ziekte van pompen... of de ziekte van Fabry lijden. Het gaat om relatief weinig patiënten... maar beloopt toch alles bij elkaar zo'n 55 miljoen euro per jaar. Dat is zoveel dat het College voor Zorgverzekeringen... volgens een uitgelekt advies adviseert aan de regering... om die vergoeding te staken. En dat roept nogal ingrijpende vragen op. Aan de telefoon, om te beginnen, mevrouw Marise Schoneveld van der Linden... lid van de vereniging Spierziekten Nederland... en zelf leidend aan de ziekte van pompen. Goedenavond, mevrouw Schoneveld. Ja, goedenavond. Um, was u verbaasd over het advies? Uh, ja, eerlijk gezegd wel. Uh, het is een werkzaam medicijn. Mm het -hmm. staat ook in het rapport dat het therapeutisch bewezen is. En dan gaat men zeggen dat het te duur is... Terwijl men weet dat het gaat om een zeldzame ziekte. Ja. En waarbij je eigenlijk ook gewoon weet dat. als er een medicijnontwikkeling is, is dat gewoon kost er heel veel geld. Mm. Dit is gemaakt met de nieuwste biotechnologische methode. Uh, waar heel veel geld in gestopt is. Uh, ook heel veel Nederlandse geld. En dat je dan ziet dat er uiteindelijk een goed uh, medicijn op de markt komt en dat je dan zegt, nee, we willen niet betalen, want het is te duur. Ja, en, en... Juist, juist omdat het om zo weinig patiënten gaat... En er, dus, en er dus eigenlijk niet veel aan te verdienen is... zijn die kosten zo hoog, hè? Exact, dat is de ja. reden dat het hoog is. We ja. moeten het over een kleine groep uh, een omzet maken, zou ik maar zeggen. Ja. Hoe is er in uw vereniging op gereageerd op het nieuws? Uh, onder de patiënten met enorme schok, onthutsing en verbijstering. Hmm. Uh, ik kreeg gisteravond gelijk op telefoontjes van ouders... die met het handen in het haar zaten... Morgen heb ik e-mails gekregen van, van mensen die zeggen, hoe kan dit nou? Echt, mensen zijn totaal onthutst en snappen er letterlijk niks van. Nee. Mensen zeggen, ons leven is oké, okay. uh, werken, we doen van alles. We hebben onze kinderen, we hebben het kinderen gekregen. En dan nou wordt dit ineens zo over ons uitgestort. Ja, wat, wat betekent het concreet in de praktijk voor patiënten... bijvoorbeeld die de ziekte van pompen hebben? Ja, dat is heel uh, variërend. Uh, uh, als ik het over mezelf heb, dan kan ik zeggen... Uh, dat ik uh, dan niet zo lang meer in leven zal zijn, want uh, dankzij het medicijn uh, ben ik er nog. Hmm. Uh, voor mensen die, een, een wat, uh, zeg maar, die niet zo aangedaan zijn als ik, die zullen heel langzaam uh, achteruit gaan. Dat betekent dat je langzaam je lichaamsfuncties vaarwel moet zeggen. Je komt in een roze terecht aan de beademing, uh, maagzonde, en dat is dan een langzaam... Uh, ...zeer langzaam proces. Ja. Het gaat, voor de duidelijkheid even, het gaat om twee vormen. Hè? Eén één vorm bij heel jonge kinderen... ...die meteen ja. zouden sterven als ze niet behandeld worden. Ja. Die, die kosten daarvan blijven wel vergoed worden. Ja. Ja. Alleen de vorm zoals U die heeft... ...daarvoor wordt die vergoeding nu uh, dus... Uh, volgens dat advies, althans het uh -huh. advies is om dat af te schaffen. Ja. Um, nou zie je wel eens dat, dat bij sommige ziekten mensen zelf op zoek gaan... naar alternatieven uh, voor dit soort medicijnen die vergoed worden. Is dat hier een optie? Nee, dit is het enige beschikbare medicijn wat er is. Uh. Uh, hier hebben patiënten al zelf heel veel bijgedragen. Uh, ook aan de ontwikkeling daarvan. En uh, op dit moment is er gewoon echt helemaal niks anders. Ja. Dus als dit wordt stopgestaat, bezet, uh, dan is er echt helemaal niks voor in de plaats. Ja. Wat, wat vindt u eigenlijk van het kostenargument? 55 miljoen euro per jaar, zei ik net, dat, dat is heel veel geld. Ja, het is heel veel geld. En, uh, maar ik vind, als je het hebt over mensenlevens... dan is een kostenargument eigenlijk geen argument. Want dan kunnen we het over heel veel dingen gaan hebben. En je kan niet uh, aan iemand zeggen van... hoe duur bent u en hoe duur bent u? Het, is, het betreft hier een ziekte waar oh. je het niet voor gekozen hebt... Die je gewoon overkomt. Die je niet kan voorkomen in de zin van... je weet het van tevoren of je hebt er zelf hè, iets mee te maken. En, uh, ja, en daar word je dan nu voor gestraft. Mm. Terwijl er een medicijn voor is. En dan het hebben over geld. Ik denk, ja jongens, uh, oké, okay, bezuinigingen. Helemaal, dat snappen we. Mm -hmm. En dat is heel moeilijk. Maar dan kan ik toch wel wat andere dingen verzinnen. Verzint u eens wat? Nou, laten we dat maar niet doen, want ik dan hele andere argumenten allemaal gaan aandragen. Maar het is uh, wel uh, ja, heel moeilijk om dit nu uh, voor onze kiezen te krijgen. Vindt u dat überhaupt uh, de discussie uh, over, over medicijnen, de kosten van medicijnen... en het rendement, rendement van medicijnen onderdeel mag zijn van die discussie over de zorgkosten? Uh, ik denk dat je met z'n allen best wel na moet denken over de kosten... Uh, maar om het op deze manier te doen en mensen die geen ander alternatief hebben, letterlijk de bodem onder hun voeten weg te slaan. En eigenlijk te zeggen: Nou, uh, jullie kunnen ons niks schelen. Dat, uh, dat vind ik een verkeerde discussie. Gaat u er iets aan doen? Uh, ik ben er al mee bezig, hè? Ja, op nu hier bij ons. <laughs> ja, <laughs> ja, verder. Nee, we zijn er heel druk mee bezig. Uh, uh, daarom hebben wij eigenlijk uh, heel veel tijd ons mond van dichtgehouden. Alleen vandaag zijn we weer. Gezien het feit dat het publiek kwam, uh, zijn we in de openbaarheid getreden. Maar dit is een. een wat u, wat u, wist het, u wist het al eerder dat het eraan kwam? Uh, ik was op de hoogte, maar ah. alle andere patiënten niet. Oké. Okay. Nou, ik wens u heel veel sterkte met uh, uw gevecht van de, de komende tijd. Hartelijk dank. Dank u wel. Um, in de studio heb ik ook nu Ruud Kolen van Brakel. Hij is directeur van de stichting Verantwoord Geneesmiddelengebruik. Uh, Goedenavond. Goedenavond. Um, dat klinkt als een neutrale stichting, maar uh, wat, is een, uw, wat is uw belang in deze? Dat is een neutrale stichting. Wij hebben geen belang in deze. Onze organisatie, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Die gaat voor zeg maar, de kwaliteit, de veiligheid en de betaalbaarheid van de geneesmiddelenvoorziening. Ja, en u hebt op geen enkele band met nog patiëntenverenigingen, nog industrie, nog. Nee, we spreken uiteraard veel partijen. met ze samen, maar we hebben geen belang in deze discussie. Nee. nee. Nou, um, verantwoord medicijngebruik, hoe verantwoord zijn medicijnen van 4 tot 7 ton per jaar per patiënt? Ja, was die vraag maar zo simpel te beantwoorden, dan zouden we snel klaar zijn met die discussie. Maar die vraag is niet zo simpel te beantwoorden, omdat het hier gaat om een. Groep zeldzame aandoeningen en weesgeneesmiddelen, zoals we die noemen. Wat betekent dat? Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die worden ontwikkeld voor een heel kleine patiëntengroep. Hmm. Omdat maar heel weinig patiënten die uh, ziekte hebben. En als je die geneesmiddelen wil ontwikkelen, en dat willen we eigenlijk met z'n allen, want we willen niemand in de kou laten staan, dan betekent dat dat daar heel veel geld mee gemoeid gaat. Nou ja. Niks aan te doen, zegt u? Nee, die zijn dus bijna per definitie dan heel erg duur. En de vraag of je die dan moet vergoeden met z'n allen... ja, dat is veel meer een ethische en politieke vraag dan een is medische Is het een terechte vraag. vraag? Ik vroeg dat net ook aan mevrouw Schoneveld. Maar is het een terechte vraag in deze discussie... of moet je hem überhaupt niet stellen? Jawel, de vraag is terecht. Want tenslotte betalen we met z'n allen verzekeringsgeld. Uh, en gaat het er natuurlijk ook om dat we voor dat verzekeringsgeld krijgen... wat we nodig hebben... Uh, het is alleen zo dat... Maar dan uh, moet je dus ergens een grens trekken. Als je de vraag stelt, moet je hem ook beantwoorden. Dan moet je een grens trekken. Dat heeft het college voor zorgverzekeringen ook willen doen. Hè. Die zijn gaan kijken naar... Is de, de, zijn de kosten die daarmee gemoeid gaan... wegen die op tegen de meer opbrengsten qua gezondheid. En zij zeggen in dat advies... ja, nee, dat is niet het geval. Want zeggen ze, het is een ingewikkeld verhaal... Hoor, maar ze zeggen dat levert maar... een twee jaar maximaal ja, extra ja, leven en, op. Of, ja, ja, en ze gebruiken, daarin, wezen, maar... ze gebruiken daar een rekenmethode voor, de Kali. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk is een, een, een mensenleven... Ja, dat is een zo, Engelse term voor een extra zo, de kwaliteit van, van leven. Van de kwaliteit, ja. Ja. En dan zeggen ze, een extra leven mag maximaal zo'n 80.000 <coughs> euro kosten. Ja. En ja, dat is natuurlijk wel een hele verrangere redenering... wanneer het gaat om een groep patiënten die een zeldzame aandoening hebben. Want die zouden dan... Zeg maar nooit meer in aanmerking komen voor een behandeling. omdat geen fabrikant daarmee in zou stappen. Nee. Nou, om het over die fabrikanten te hebben. want dat uh, wordt natuurlijk door uh, mensen in de politiek op het ogenblik ook gesuggereerd. Uh, die medicijnen zijn heel erg duur. valt er niet met die fabrikanten te onderhandelen. Ik zag bijvoorbeeld dat Genzyme. dat de belangrijkste fabrikant van. Uh, in ieder geval een van die medicijnen. Twee in kwestie is, ja, ja. ja. dat dat de facto een monopolist is. Dat, dat lijkt me ook al niet handig. Is, zit daar speling? Ja, als het gaat om de ziekte van pompen... dan is Genzyme de enige uh, fabrikant die daar een middel voor uh, ontwikkeld heeft. En dan is die monopolist, die bepaalt natuurlijk de prijs ook. Dat doet hij in eerste instantie in overleg, ook met allerlei partijen. Mm. Maar je kunt wel zeggen, dit middel is al zo'n tien jaar op de markt. Uh, de fabrikant verdient daar zo'n 400 miljoen per jaar aan. Die ontwikkelkosten zijn er wel uit. Ik weet ook dat dit middel. Zegt u nu eigenlijk, het zou moet, moet, ja, goedkoper daar, moeten daar, kunnen? Ja, moet goedkoper kunnen. In de Verenigde Staten wordt dit middel, eh, voor zover ik weet, voor de helft van de prijs verkocht als in Nederland. Dus mm -hmm. met die fabrikant zou te onderhandelen moeten zijn. Ja. Hoe toevallig is het uh, dat dit rapport uh, of dat advies nu is uitgelekt? In het weekend. Ja, dat, dat, daar kan ik alleen maar over speculeren. Het is, uh, ja, uh, doet u het dus. <laughs> Ik zat er niet bij, dus ik nee. weet dat niet. Het is wel een, denk ik, erg ongelukkig moment voor de minister dat dit op dit moment uitlekt. Want het is een ontzettend lastige discussie. Het gaat natuurlijk om de solidariteit in ons verzekeringsstelsel. Je verzekert je in dit land om dingen te bekostigen die je zelf niet kunt betalen. Ja, ja en als dan zo'n kwetsbare groep ineens bedreigd wordt, dan is dat wel een heel erg pijnlijk verhaal. Maar er moet wat af, om het zachtjes uit te drukken... Ja, bij de zorgkosten van die 70 miljard waar het over gaat. Ja. Overigens, dan is ja. 55 miljoen opeens weer ook helemaal niet zoveel. Maar goed, ja. Ja. Uh, waar gaat het eraf dan? Ja, kijk, is de... dat nu licht, verantwoord? Nou ja, misschien maar eerst even een perspectief. Die 55 uh, uh, miljoen waar het dan over gaat bij deze twee middelen... dat is 1 van onze geneesmiddelkosten. Ja. Ja. Dat is toch even om dat in perspectief te zetten. Maar er kan natuurlijk uh, van alles vanaf. Er wordt nog steeds heel veel, veel verspild op allerlei terreinen. Je kunt ook zeggen van... We gaan andere keuzes maken in de, in de gezondheidszorg... en in de geneesmiddelenvoorziening. Een van de dingen waar je bijvoorbeeld aan kunt denken... is dingen die je eenmaal in je leven moet doen. Hè. Bijvoorbeeld een, een vaccinatie tegen HPV... voor meisjes tussen de 12 en de 16... Ja, laat mensen dat maar zelf betalen. Het is een, ja. een eenmalige investering van zo'n 150 of 200 euro. Ik hoorde in het journal ook iemand zeggen vanavond, nou misschien mensen die hun hele leven gerookt hebben, niet eindeloos doorbehandelen als ze longkanker krijgen. Ja, maar dan krijg je eenzelfde soort discussie eh, naar aanleiding van leefstijl en dergelijke. Dat is ook een ongelooflijk lastige discussie. Sportblessures niet meer vergoeden? Ja, ik denk dat je die, die ethische en politieke discussie, die kun je niet eh, zomaar in een achternaammiddag of in een zomervakantie afronden. Daar heb je meer tijd voor nodig. Hmm. En ik denk dat uh, het college voor zorgverzekeringen zich echt wel gerealiseerd heeft dat dit een pijnlijke discussie is. Dat noemen ze ook in hun rapport. Alleen ja, zij hebben wel en meteen een advies eraan gekoppeld en ik denk dat dat iets te snel is geweest. Ja. Hoe denkt u dat het af gaat lopen, nou politiek? Ik denk dat politiek hier geen draagvlak voor is. Uh, voorzie ik. Ik denk dat de, uh, de minister uh, opgeroepen zal worden om te gaan onderhandelen met die fabrikanten. Die zullen echt wel iets willen doen en moeten doen aan die prijs, en dan denk ik dat die discussie, die bredere discussie... over de ethische kanten uh, van een dergelijke keuze... dat die echt langere tijd gevoerd moet worden. Want dit zijn de eerste middelen, maar er komen natuurlijk straks allerlei andere middelen aan. Vandaag begonnen, in het oog. Dank u wel, Ruud Kolen van Brakel. Graag gedaan. Her car pulls out the driveway, and she don't wave goodbye. Her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. I'm standing here watching her taillights, as if there's some kind of sign. into a memory I just got tired of trying So long I hate to see you go So I save my tears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 And your lipstick on the letter Is a goodbye kiss from you So long I hate to see you go But I'll save my tears For later on down the road How come I keep on holding on Knowing You won't be coming home Still set the table, still set it for you and me. It's become a habit, my own personal make believe. Save my tears Cray was dat een nieuwe single uitgekomen in uh, deze maand juli 2012. Won't be coming home. Zo'n 300 miljoen Indiërs zijn getroffen door een immense stroomstoring. NOS correspondent voor Zuid-Azië, Lucas Waagmeester in India. Goedenavond, Lucas. Goedenavond. Zat jij zelf ook zonder stroom vandaag? Nou, ik had eigenlijk verschrikkelijk geluk. Uh, ik was in Delhi tot gisteravond. En ik ben begin van de nacht teruggevlogen naar Mumbai, daar woon ik. En Mumbai is niet getroffen, maar de achterwielen van het vliegtuig... Ja, die waren in Delhi nog niet los van de grond, of de ellende begon daar. Hè. Dus ik ben echt een beetje voor de brand uitgevlogen, kun je zeggen, de afgelopen nacht. Ja. Uh, maar het is wat je zegt, het is, is, is zo'n beetje heel Noord-India is omgevallen. Vanochtend vroeg, inderdaad, meer dan 300 miljoen mensen zonder stroom. Dat is... Ja, twee derde van het aantal inwoners van de hele Europese Unie... Ja. Uh, dat plotseling zonder stroom zit. Het is een gigantische storing... Uh, waardoor zoveel mensen tegelijk worden getroffen. Dat komt echt maar heel zelden voor. Ja, en uh, tot, tot wat voor tevreden heeft dat geleid? Nou ja, kijk, in grote steden is een maandagochtend uh, zonder stroom... natuurlijk verre van ideaal. Uh, het metronetwerk in New Delhi had in de ochtendspits... ongeveer een kwart van zijn capaciteit. Uh, het was in die stad van... 16 miljoen mensen, hè, toch? Uh, een enorme verkeerschaos. Negen uh, staten tegelijk voor zover die het dat stroom al, zitten. Voor zover het dat niet altijd al is in, uh, in Delhi, ja. Ja, nou, voor Indiaanse begrippen valt Delhi eigenlijk altijd heel erg mee. En hmm. dat metronetwerk draagt daar heel erg aan bij. Hè. Dat is een, uh, eigenlijk heel modern, heel nieuw. Ja. En, uh, maar ja, dat heeft wel stroom nodig. En uh, uh, daar is dus vanochtend bijvoorbeeld verkeerslichten die het niet doen. Nou ja, inderdaad, je kent het verkeer in India misschien een beetje... Ja. Over het algemeen weinig zelfdiscipline. Dus eh, dat was een enorme puinhoop. Eh, treinen die urenlang hebben stilgestaan. Eh, eh, he, mensen die zes, zeven uur lang in de hitte vast zaten in stilstaande treinen. Want dat eh, was Het is bloedheet op het ogenblik in Noord-India. Ja, ja, het wordt een van de heetste zomers eh, van de afgelopen eeuw genoemd. Eh, dat, is, dat was ook echt al voelbaar. Hè. Ik ben de afgelopen... Uh, juni uh, En dus tot gisteren ook een, een, een poosje geweest in Delhi. En ja, 6, 47 graden. Het is echt alsof er een, uh, een feun in je gezicht blaast als je naar buiten loopt. Ja. Uh, dus nou, dat ligt ook wel ten grondslag aan deze, aan deze enorme storing. Waarschijnlijk, uh, wordt gezegd. Oh ja, want dat, dat vraagt natuurlijk ontzettend veel uh, stroom voor airco's bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Dat, dat leidt tot een enorme piek de afgelopen maanden. En dus het was ook niet echt een verrassing hè, dat, dat, er nu een keer, dat de zaak nu een keer geklapt is uh, vannacht. Nee. En hoe ging dat nu bijvoorbeeld met uh, ziekenhuizen, andere essentiële voorzieningen? Ja, ze zijn het hier wel een beetje gewend. Hè. Grote delen van het land hier hebben sowieso uh, een paar uur per dag geen stroom. Als je echt naar het platteland gaat, dan heb je, heb je toch al over zo'n drie, 400 miljoen mensen. Uh, die zijn helemaal niet aangesloten op het stroomnet. Dus het is allemaal heel relatief. Maar het is in ieder geval een wankelsysteem. Dat weet iedereen. Dus er zijn wel noodvoorzieningen op de meest uh, kwetsbare plekken. Een beetje ziekenhuis heeft natuurlijk generatoren... voor de intensive care afdelingen bijvoorbeeld. Hè. Banken hebben dat soort voorzieningen. Het kantoor van de premier was de hele dag in het nieuws. Dat was komisch. Uh, het politieke hart in New Delhi... dat had vanochtend als eerste weer stroom. Niet onbelangrijk. Hmm. Uh, te hulp geschoten, bene, Dat was een aardig berichtje. Uh, door het dwergstaatje Bhutan. Hè. Uh, uh, daar is blijkbaar een contract mee voor dit soort noodgevallen, uh, dan moet het werk de reus dus even bij de hand nemen. en uh, ja, Echte grote ongelukken, zoals inderdaad, qua wat je zegt, ziekenhuizen... Die zijn, dus, uh, die zijn er in ieder geval voor zover bekend niet geweest. Daarvoor komt de uitval van stroom je toch gewoon te vaak voor. Mensen zijn er wel op voorbereid. Ja, maar goed, dus wel uh, heel veel mensen in hele bloedhete treinen... en iedereen zijn airco uit, maar um, uh, heeft India eigenlijk... voor zo'n snel groeiende economie wel voldoende stroom? Ja, nee, daar, ligt wel, uh, daar ligt wel echt een probleem. Hè. Zoals je weet, uh, dit land groeit uh, economisch de afgelopen 15, 20 jaar echt als kool. Uh, dus de vraag naar elektriciteit neemt heel snel toe. Uh, vraag uh, vanuit snel groeiende industrie, uh, snel groeiende middenklassen ook. Hè. Die mensen willen inderdaad, we hadden het er net over, allemaal een airco en een koelkast. Ja. En uh, die economische groei, dat is eigenlijk het probleem, die gaat een beetje te snel. Hè. Of tenminste, de kwaliteit van het bestuur zou ik maar zeggen, ontwikkelt... Uh, niet mee, uh, niet op even hoog tempo. Dus de professionalisering van het bestuur gaat te traag. en het mm -hmm. wordt Op het terrein van, van corruptie zelfs, uh, uh, wordt het zelfs alleen maar erger. Hè. Iedere Indiër weet dat het bestuur de overheid... door en door gerot is van de corruptie. Uh, uh, en dat dat vandaag een stuk erger is dan 10, 20 jaar geleden. Dus in die afgelopen 20 jaar zijn de economische groei aan de ene kant... en het beheer van dat soort kernvoorzieningen als elektriciteit... aan de andere kant in een enorme spagaat... Terecht te komen. Dat crasht dus ergens, eh, zoals hier dus vandaag... met een kwart van de bevolking die, die zonder stroom komt te zitten. Ja. Word, wordt er wel gewerkt op zich aan een, uh, aan een betere stroomvoorziening in India? Ja, nou, nou, het draait nu nog voornamelijk uh, op kolencentrales... en uh, ja, een beetje de klassieke uh, roofbouw op, op natuurlijke bronnen. Uh, fossiele bronnen. Maar er beweegt wel iets, hoor. De, de regering van premier Singh die werkt aan kerncentrales. Er is dus een verdrag met Amerika getekend... om snel aan meer kennis daarover te komen. Uh, maar ja, goed, een kerncentrale... die bouw je natuurlijk niet zomaar. Hè? In Tamil Nadu, bijvoorbeeld in het zuiden... staat de bouw van zo'n ding stil... omdat die uh, te, uh, te vlak bij de kust is gepland. Een kust die in 2004 nog is getroffen... door die grote tsunami toen. Ja. Uh, dus na de rampen in, in, in Japan vorig jaar... Uh, toen is iedereen daar behoorlijk van geschrokken... en zijn ja. de lichten voor die, voor, voor die uh, centrale... op rood komen te staan... Uh, dus er, er, er zijn wel vanuit de centrale regering... wel grote projecten bezig. Maar het gaat natuurlijk allemaal veel te traag. Uh, en uh, ja, het blijft een ontwikkelingsland. Het gaat langzaam. Ja. En het gaat dus af en toe ook nog behoorlijk mis. Ja. En um, is er een beetje bekend... wat ik, ik weet niet precies hoe lang deze stroomstoring geduurd heeft... maar wat de economische gevolgen daarvan zijn? Ja, dat, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, hij heeft op zich, hè, de, de minister van, uh, van Energie... die klopte zichzelf uh, vandaag nog op de borst. Uh, notabene op zo'n dag als, als deze. Uh, want in het loop van de middag, uh, toch uh, ja, een uurtje of twee, drie smiddags... Uh, toen, toen draaide eigenlijk het meeste wel weer. Zo'n 80% was toen wel weer uh, uh, op orde. En wanneer begon het? En hij zei, uh, vannacht om half drie, ja, ja. Uh, zoiets, hè, twee uur half drie... En dus die, die, die, die minister van Energie die zei, ja, uh, uh, ga ze in, in een groot westers land, in Amerika. Zo'n grote storing, uh, dan heb je echt niet binnen één dag alles weer aan de praat. Dus nee. hij zei juist van, we zijn uh, op de goede weg. En het systeem is eigenlijk best wel uh, stabiel als je er zo naar kijkt. Ja, maar m, m, hoe, wat het gekost heeft, geen idee van. Ja, er wordt, wordt gezegd over bijvoorbeeld de vorige storing die van dit formaat. Het is alweer tien jaar geleden. Uh, dat hij zo'n uh, tegen de 1 miljard uh, dollar uh, aan economisch verlies heeft, uh, heeft uh, ja, tot 1 miljard dollar aan economisch verlies heeft geleid. Uh, dus aan uh, dat soort cijfers wordt nu ook gedacht. Ja. Uh, maar nee, binnen een dag inderdaad is, ja, is dat natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ja. Oké, okay, Lucas, nou, ik zou voor de zekerheid toch maar drama opzetten openzetten. Ook in Mumbai. Want anders uh, <lacht> hè? voor het geval ook in het zuiden. De <lacht> stroom eruit gaat. Dan zweten we de nacht uit. Nee, dat, dat komt goed. <lacht> Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Uh, Het Tourner. Parfois il faut laisser. Parfois il faut laisser. Parfois il faut laisser. Gemaakt in de studio. Ze heet Edie Pijpers, ze is Nederlands, maar ze woont in Nashville. Vandaar natuurlijk dat ze in het Frans zong. Saïe. En wie is winnaar? Deli Voor hem, Voor die knol Olympisch kampioenen! Zo hard in het aangekondigd 56-61. Dat is een schitterende tijd voor Edith Brigitta. Ria Stalman heeft goud. Edwin Jongejans, hoog van de planten. En Ellie van Hulst die wordt de laatste in deze finale. Nederland wint met 17-15. Ongelooflijk. Ja, en gedurende het Olympische Sportfeest te Londen blikken wij bij het oog terug met oud-Olympiërs op de Spelen uit het verleden. Erik Swinkels deed mee aan de Spelen op het onderdeel kleiduiven schieten, oftewel skate. Goedenavond, meneer Swinkels. Goedenavond. Hoe vaak heeft u meegedaan aan de Olympische Spelen? Ik heb uh, zes maal het genoegen gehad om mee te mogen doen. Want een genoegen was het? Ja, fantastisch. Uh, elke keer weer opnieuw uh, helemaal geweldig Wat uh, was uw mooiste herinnering? Mm, twijfel tussen uh, de medaille en de vlag dragen. Oh, u hebt ook de vlag gedragen? Want u had, wanneer had u een medaille? Uh, in 1976 heb ik uh, zilveren medaille gewonnen. En in 1988, Sirol, heb ik uh, voor Nederland de vlag mogen dragen. Kijk, ja. Want u bent er geweest uh, welke jaren precies? 72. 76, 84, 88, 92, 96. Ik mis 1980. Uh, voor sommige sportbonden boycott. Uh, voor onze bond uh, niet. Uh, toen is John Pierik en Kiek van Utrecht geweest. In Moskou was dat, hè? Ja, in Moskou. Oké. Okay. U, u had zich niet geplaatst of wat? Eh... Uh, <laughs> uh, <laughs> ik heb me zelfs als eerste geplaatst, maar oh, ja. in met de Bond uh, hebben die toen mij niet voorgedragen aan het NRC-NSF. Hmm. En NRC-NSF kan alleen maar uitzenden als je voorgedragen bent. Ja, ja dat ging ja. toen niet. Link, maar gewoon uh, doorgaan en de 84 waren we er weer bij. Link van die bobos om ruzie te maken met een kleiderijverschieter. Ja, okay. <laughs> in 1972 was u er dus ook bij. Uh, dat was uh, München, waar de Palestijnen toen een aantal Israëlische atleten... gegijzeld en vermoord hebben. Wat kunt u zich daarvan herinneren? Nou, dat kan ik me eigenlijk heel goed herinneren. Uh, wij waren al klaar, me, al klaar met het schieten. Ik was uh, daar uh, met de tuin schieten met uh, Ben Pom. Okay. En wij kwamen uh, s'nachts om half drie uh, thuis in het dorp. Wij waren uh, borrelwezen drinken met een paar mensen van de Telegraaf. Hmm. En dat was heel gezellig. We kwamen terug in het dorp. Ja, toen was de beveiliging als te mindere, mindere, mindere. Dus dat het nauw geworden is. En nou nauw wordt het meer, meer, meer, meer. Dus het was allemaal eigenlijk vrij simpel. En het appartement waar de Israëliërs uh, uh, bivakkeerden... stond haaks op het appartement daar wij stonden. Dus wij hebben eigenlijk van het komen af... Uh, het hele drama zien gebeuren. Ja, ja. Ik, ik... Toen was er nog wel niet zoveel bekend. Nee. Want die meeste meeste doden zijn toen pas gevallen, gevallen op het vliegveld zelf. Dat was ja. later in de nacht. Ja, maar, maar tijdens die gijzeling, ik bedoel dit absoluut niet lo lollig hoor, maar is het één moment door uw hoofd gegaan? Ik ik kan heel goed schieten, uh, misschien hebben ze me nodig. Nee, nee, nee, nee, geen moment. Nee, geen moment. nee. Um, er wordt vaak gezegd dat vanaf 1984 in Los Angeles de Spelen echt groot en, uh, en commercieel werden. Hebt u, hebt u dat ook zien gebeuren in uw toch lange en indrukwekkende Olympische carrière? Ja, in 1984 begon het een beetje. Hè? Dus 1988, 1992 heeft het wel de grote sprong gemaakt. Ja, de commercie ging uh, eigenlijk uitmaken wat de Spelen waren. Ja. Daarvoor waren het, tot en met 1980 uh, waren het echt uh, de amateurs die het uit... Uh, Vochten. En daarna ja, werd het toch commercieel. En ja, nu zijn alle sporten wat full was. Ja, dat is een groot verschil. Inderdaad. Wij, wij deden het erbij. Je had je werk en je deed de sport erbij. Ja, en dan wat in wat... de tijd, die je die offerde je op aan de sport. Maar dat is niet erg als het die hobby is. Dus, nee. dus, wat, wat, je wat, er geen drama van maken. Wat, wat was uw werk en wat is uw werk nu? Uh, ik had toen samen met mijn ouders een, een wapenhandel. Hmm. In Best en ik heb nu een kleiduiven schietschool in Boekel in, uh, in Brabant. Aha. En uh, zit, zit er nog, uh, ja, het is een beetje een rare vraag om te vragen of er leven zit in de kleiduiven, maar uh, in, in het kleiduiven schieten bedoel ik? Ja, kleiduiven schieten is uh, natuurlijk toch een ontzettend uh, leuke vrije tijdbesteding. Wij doen heel veel uh, feesten. Uh, oh ja. En bedrijven die komen schieten. We hebben een grote uh, levendige verenigingsleven. We hebben 320 leden op de gebouwd. Op de, op de dus ja, het is dus, dus, dus heel leuk. Heel leuk om te doen. Ik vind het nog steeds leuk om te doen ook. En, en um, u hebt een wapenhandel. Zo'n zo gebeurtenis is als in Amerika bij die Batman-film. Doet u dat nou veel? Dat is, dat is bijna allemaal en Wij doen alleen hagel. Leiduiderschap ah, ja. zijn bewegende doelen. en hm. uh, Die schiet je met hagelgeweren. Dus uh, dat is toch wel totaal iets anders. Nee, precies. Um, volgt u de spelen op het ogenblik? Uh, als ik uh, tijd heb, uh, dan volg ik uh, elke sport. Want ik ben een Nou, dus Ik vind elke sport prachtig. Oké, okay, wat vond u van Peter Hellebrand vandaag? Ja, helemaal geweldig. 100% in de boel die jongen is het vijfde. Hij had een medaille verdiend. Uh, jammer genoeg niet. Maar een vijfde plaats in de finale staan. Op zijn eerste Olympiade. Is uh, een chapeau. Geweldig. Ja. Geen uh, uh, kleiduiverschieter deze keer, hè? Nee, jammer genoeg niet. Het is de eerste keer, denk ik, sinds uh, 72 Dat er geen kleiduiverschutter uh, op de Olympiade is. Zijn we niet goed meer? Eh... Uh... Zeg dus mijn vraagtekens bij. <laughs> Ik denk toch wel dat we wel talent hebben. Maar het is in ieder geval niet uitgekomen. Goed. Nou. Heel hartelijk dank, uh, meneer Swinkels. En uh, lekker een rondje schieten morgen. Ja, dat doen we zeker. Dankjewel. Prettige nacht. Het is 5 voor 12. Met correspondent Bas Mesters. Ik kom terug. Italië-correspondent Bas Mesters is na tien jaar weer terug in Nederland. En iedere maandag horen wij hier in het oog... hoe hij en zijn gezin moeten wennen aan ons land. Vanavond deel 6 in de serie De Boeren. Nog even, en Yvonne Jasper van Boer zoekt vrouw... moet zich zorgen gaan maken over haar broodwinning. Tenminste, als alle boerenjongens net zo assertief zijn... als die wij deze week in Twente ontmoeten... De bel ging op ons logeeradres. Of onze oudste dochter met de boerenzonen mee wilde naar hun kampement in de wei. Na wat navraag werd het boerenvolk goedgekeurd. Dochter Lief mocht mee op pad langs de keet van het ene stel boerenzonen... naar het tentenkamp van een andere groep. Kamvuur, gezellige geklets en dus op herhaling een dag later. En toen bleek de daadkracht van de boerenjongens pas echt. Negen meisjes hadden de weg naar het kampement van de vier jongens gevonden... Deze versie van Boerzoekvrouw bleek veel effectiever dan die van de KRO. En zo blijkt er sprake van meer onverwachte inventiviteit op het Twentse platteland. Als we de fietsen tegen het hek van een boerderij zetten, doen we twee ontdekkingen. Op deze lommerrijke plek aan een kanaal werd een Nederlander geboren... die als enige man ooit olympisch kampioen zwaaien, wil rennen op de wegweg. Weg. Zijn naam? henny Kuiper, Nederland. henny Kuiper, Oldenzaal. Wint olympisch goud. Toch toejuist... Hier, op deze voor wielerliefhebbers gewijde grond, wordt nog iets verrassend duidelijk. Namelijk dat Italië, Nederland niet alleen maar geld kost in crisis Er moet soms uh, uh, uh, ja, geld naar Italië toe, maar af en toe brengt uh, Italië dus ook nog een beetje geld op. Al enkele jaren staat dit Twentse familiebedrijf, net als veel andere varkensboeren, voor een belangrijke keuze. Of fors investeren aan de achterkant van de boerderij om te voldoen aan de opnieuw verscherpte dierenwelzijnswetgeving... Of zoeken naar alternatieven aan de voorkant van het erf. De verrassende redding kwam dus uit Italië. Een Italiaanse ijsmachinefabrikant had gezien hoe mooi de boerderij aan een fietspad ligt. Hij nodigde de Twentse boeren uit op excursie naar Bologna. De hele week aten ze zich er vol in heerlijke ijssalons. Samen met andere Nederlandse boeren met economische kopzorgen en potentiële ijsparadijzen. In Bologna werd hen geleerd hoe je met een machine Italiaans schepijs maakt. Eenmaal thuis besloot het stel de gok te waren. De voorkant van de boerderij werd omgebouwd tot rustieke ijssalon. Ze geloofden in de Italiaanse suggestie... dat hun bedrijf grote economische potenties heeft. Nu zit het Twentse terras vol. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat... schept de vrouw des huizes ijs... dat man lief als bijbaan bereidt als hij ze vaak eens heeft verzorgd. Italiaanse smaak en Twentse ondernemingslust mondden uit in... Twensiliaans schepijs, zoals men het hier noemt. En dat in Henny Kuipers geboortehuis. Nu beter bekend als de Ijskuip. Er is geen betere gelato dan het Twensiliaanse ijs. Daar bij de Ijskuip. En daar zijn ze het mee eens over. Dat was Bas. Morgen weer een oog. Dan met Mieke van der Wij. Goedenacht, vrienden.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 Studio Sportzomer gaat door, ook tijdens de Olympische Spelen. Elke avond is Mart Smeets uw gast hier in London Late Night. Hij ontvangt sporters, coaches en andere gasten. London Late Night in NOS Studio Sportzomer. Elke avond om vijf voor half elf, Nederland 1. De opera Orfeo et Eurydice is alleen deze zomer nog te zien... op de vijver van Paleis Hoesdijk. De laatste voorstelling is 8 augustus. Orfeo uit Aridice. Mis het niet. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl. Dit is Radio 1.